Hey, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. In nieuw Schonebeek in Drenthe is vanochtend een automobilist om het leven gekomen. De man van 23 uit Emmen botste met zijn bestelbus tegen een boom. Getuigen zeggen dat het op die plek mistig was. Dat was op veel plaatsen in het land vanochtend het geval. Daardoor was de ochtendspits ook erg druk. Op het drukste moment stond er meer dan 1000 kilometer file. Mensen met een laag inkomen hebben vaker een slecht gebit. Dat heeft het RIVM onderzocht. Het komt deels doordat ze minder vaak naar de tandarts gaan, mogelijk uit angst voor de rekening. En ook omdat ze minder vaak hun tanden poetsen. Hoe dat komt hebben we geen specifiek onderzoek naar gedaan. Maar vanuit de literatuur weten we wel dat mensen met lage economische kenmerken... zoals een lager inkomen, lager onderwijs, minder gezond gedrag vertonen bijvoorbeeld. Nou ja, tandenpoetsen valt daar natuurlijk ook onder. Een kwart van de Nederlanders met een laag inkomen heeft een gebit dat niet als gezond wordt gezien. De rioolwaterzuivering in Haps in Brabant is uitgevallen. Dat komt door een stroomstoring. Inwoners van de gemeente Land van Kuik en een deel van de gemeente Maashorst... wordt opgeroepen om de wc zo min mogelijk door te spoelen. En ook moeten ze zo min mogelijk water gebruiken. Doordat de zuivering niet werkt, stroomt het afvalwater in sloten, beken en rivieren. En een bijzondere diefstal in Duitsland. Daar wordt een ambtenaar van een gemeente verdacht... van het stelen van ruim een miljoen euro uit parkeerautomaten. De man was verantwoordelijk voor het legen van de automaten. Hij wordt nu vervolgd voor zo'n 700 diefstallen. En ook zijn vrouw wordt beschuldigd van betrokkenheid bij het diefstal... volgens Duitse media. Het geld werd namelijk op een rekening gestort waar zij ook bij kon. De burgemeester van de Duitse gemeente is sprakeloos en wil maatregelen. Het weer. In een klein deel van het zuiden is er nog wat mist. In de rest van het land is het weggetrokken. Vanmiddag wisselen zon, wolken en een enkele bij elkaar af. Het wordt 6 tot 8 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat nog file bij Amstelveen. Stadshart, 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM.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 Ja, je zit er veel dit jaar. Ja, hier, hier, hier. Overal zit paardenhaar. Steeds uitvoer het leverbaar. Zag je storten samovare. Met Islavisch handgevaar. Doe het zelf met nauwte Is dat nu niet wonderbaar? Trojka hier, trojka daar. Twee halven en één Tartar. En liefdadigheidsbazaar.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 In deze aflevering staat cabaret centraal. Cabaret is het genre dat verhalen, humor, muziek en een scherpe blik op de wereld samenbrengt op het podium. Van mild ironisch tot vlijmscherp en altijd met een knipoog. Maak je klaar voor een reis langs iconische Nederlandse cabaretiers en hun liedjes, die niet alleen laten lachen, maar soms ook raken en aan het denken zetten. Dode rit is een van de meest iconische Nederlandse cabaretliedjes. Het vertelt het verhaal van een Russisch gezin dat in een trojka wordt achtervolgd door hongerige wolven op weg naar Omsk. Om de anderen te redden worden de gezinsleden één voor één opgeofferd. Het lied is een meesterlijke mix van spanning, humor en tragiek en staat bekend om zijn onverwachte soms grimmige wendingen. Dr. Anders Pees schreef het als een modern sprookje met een knipoog naar de Russische literatuur. Niet slapen Kaandorp staat bekend om haar scherpe humor en vaak zelfrelativerende liedjes over het leven van alle dag. In Leven zonder angst bezinkt zij het verlangen naar een zorgeloos leven, terwijl ze tegelijk haar angsten niet wegwuift, met een warme, toch ironische toon. Annelies de Vries gaat over een meisje met haar eigen onvolkomenheden en worstelingen. Een typisch Kaandorp-personage met een vleugje melancholie. Het duet met Herman Finkers is een paradie op liefdesduetten waarin aanvankelijk harmonie klinkt... maar al snel conflicten en weerzin opduiken... typerend voor hun absurde, unieke samenwerking. Ik ben een meisje van 9 jaar Ik draag altijd die staarten in mijn haar Ik ben een heel erg vrolijk kind Ik lach al om een goede wind Valt mijn zusje zich soms een brug Lig ik onmiddellijk in een deur Helaas heb ik een groot gebrek Dat is dat ik nogal eens lek ze noemen me Annelies van der Pies Ik moet al piezen als ik nies Vertel mij nooit een goede grap Want mijn bier is te slap Ook zijn we laatst een keer uit eten gegaan Zat schoentjes en een nieuwe jurk had ik aan De kom met jus en spruit Dus vlak voor ons gaat die onderuit Dus wij zaten allen onder dappelmoes. De carbonade zaten in mijn moeders blouse En bovendien door mijn gebrek Zat in mijn jurkje nog een vlek. Ze noemen me Annelies van der Pies ik moet al piezen als ik nies. Vertel mij nooit een goede grap Want mijn sluitspier is te slap Ook zijn we laatst een keer op schoolreisje geweest Dat was natuurlijk een enorm feest De speeltuin kindervlucht zat vol Er was een wit en een schommel Ellie bleef haken op de glijbaan aan een schroef. Peter kwam onder zo'n paardenhoog. Jan sloeg Erik een groot blauw oog. Mijn broekje bleef dus niet lang droog. Ze noemen me Annelies van der Pies. Ik moet al pissen als ik nies. Vertel mij nooit een goede grap. Want mijn sluisbier is te slap.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 We staan jij samen bent de regen, ik de kom, we staan jij staan samen kerst, ik de bonbon, jij samen bent de stel. ruts, ik de cocoon. Ik staan ben het zakje, zijn. jij de thee, ik ben de, kaars, zijn. Jij de ik ben de kaas, jij de soufflé, ik ben de keizer, jij de sneeuw. Ik ben toen zijn. Hermans, jij bent Karin, we staan samen sterk.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 Kijken we, we nog meer van dit soort dingen, dan kopen we een kunnen en een jacht. Nou, een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig. Waarom niet? Dat is duur. Nou ja, Herman. zit er mee in een romantisch duet. Nou, ik vind het toch wel belangrijk. Sorry om dit ik vind het echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, begin. ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik echt belachelijk. Wij de piek, zijn het varken nou en de tang. de romantiek, te bestaat toch die of niet? en een vries. Dat kost geld, jij bent de schrikdraad ik de waarop de ik pies. Ik ben de Hierop. kip, jij bent de, de, nou, de grill. staan in oude koffie. Jij bent de paus, ben jij bent hè? de pil. Danny de Mugman. Wij zijn een doedelzak in Tirol. Jij bent Bertien uh, Stemberg, ik ben een viool. Ik ben de steen, jij bent de nier. Jij bent Amstel, ik ben bier. Om een beetje reclame zitten maken, jij bent Pieter, ik het klavier. Het leek me ook sterk. Nou, mij ook. Het leek me ook sterk. Het leek me op Het me Het me Op de Step is een luchtig en humoristisch liedje uit de serie Ja Zuster, Nee Zuster, geschreven door Annie M.G. Smit en Harry Bannink. Wim Sonneveld speelt de man die op zijn step onderweg is naar Purmerend en allerlei vreemde figuren tegenkomt. De song is een ode aan de Nederlandse alledaagse humor en de typische Sonneveld-stijl. Luchtig, ironisch en met een knipoog naar het leven van alle dag. Op de step, op de step, ik ben zo blij dat ik hem heb En nou is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 Herman van Veen neemt het publiek mee in poëtische en muzikale verhalen. Adieu Café is een ode aan traditionele cafés waar het gewone leven wordt gedeeld. Met een nostalgische ondertoon van verbondenheid en vergankelijkheid. Anne, een lied gewijd aan zijn dochter, gaat over hoop, liefde en de kwetsbaarheid in het opgroeien. Opzij is een bekend cabaretlied dat de schijnbaar jachtige samenleving bekritiseerd met humor en helderheid. Een sticker vol geduld en begrip in haastige tijden. Ik weet waar een café is Biljard en geen tv's, waar opa op zijn sloffen, zijn nieren afkomt stoffen. Een Griek uit verre landen, biljard over drie banden. Geen mens is uit de grazie, geen discriminatie. Ach, zo'n café. Café met een lage zoldering en geen wc voor dames apart, ach zo'n café, café spoedig een herinnering zonder tv, een piano alleen. verboren door de wet met zijn rommelig buffet, zijn pultjes en zijn pret en zijn scheve biljaar. En als je een stoot wil maken, daar op het groene laken, dan word je onverstrokken, al aan je mouw getrokken. Je moet het indirect je moet het met effect doen. Die keu die isoteer niet, het is je jonge heer niet. Dus raak hem zonder eerbied, dat je de bal nooit weer ziet. En is die stoot dan toch nog mis, dan heerst alom de droevende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 aanbevolen. kan haar een beetje mooier kleur, Anne. Je hebt nog heel wat voor de boeg. Maak je geen zorgen, daarvoor is het nog te vroeg. Veel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 Slaven. We kunnen nog eens onze opzij, opzij, opzij, normal, laatst, nou, wij ons eigen Als zee, als maar als zee, als zee, als zee, als zee, als je als zee, als zee, als zee, als zee, als zee, als zee, als zee, als zee, als zee, als zee, als zee, als zee, blijven zee, als zee, als zee, als zee, als zee, als zee, als zee, als Opzij, zee, op zee, want wij zijn laatst laat We hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op zee, opzij, zee, dan blijft maar knap van slaat. Wij hebben ongewoon een oortelijke opzij, Op zee, op zee, want wij zijn, zijn laatst verlaten, We hebben maar een paar dieren minuten tijd. We wel slapen, en kunnen dan misschien als het er moet. Maar over koetjesvoetbal en de lot op praten, Nog een gedachte tot zien zou je het gaat je goed. We zijn, op springen, vliegen, zij op zijn, op zijn, op zijn, op zijn, op zijn, op zijn, op zij, op zij, op zij, of zij, op zij, op zij, op zij op zij, op zij, op zijn, op zijn, op zij, op zij, op zij, op zij, op zij, op zij, op zij, op zijn, op zijn, op zijn, op op op op op op op op op op op Wij zijn haast wij hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. blijven, we blijven staan. Een andere keer misschien. Stop de tijd is een cabaretlied van het duo Gentle en de Boer. Bekend om hun actuele en vaak satirische teksten. De song gaat over het verlangen om de tijd stil te zetten, vaak in een moment van geluk of ontroering. Het is een ode aan het genieten van het nu, maar ook een knipoog naar de druk van het moderne leven. Als ik spring, kom ik weer neer. Ik zou zo graag eens willen blijven zweven voor een keer, dat ik de tijd kan stoppen, één moment... Die ene tel vast kunnen houden dat je echt gelukkig bent Op een berg, in een warm bad Als je nog nooit een enge uitslag of een ziekte hebt gehad En je slecht nieuws verwacht, maar het valt mee Als je haren overeind staan van een supergoed idee Stop de tijd, dit is geluk Als ik nu doorga, bloeit het even, wordt het minder, gaat het stuk Stop de tijd Laat niet los, stop de tijd. Dit is geluk. Oh, oh, oh, oh. Ik hou van jou hoe je nu bent. Ik zie je van een afstand. Jij hebt mij ook net herkend. En onze monden krullen op. De lijven willen naar elkaar. De armen strekken zich al uit. Maar ik denk, blijf nog even daar. Of als ik huil om niks en jij mij uit, Wil ik een vlieg zijn die in bullet time een rondje om ons draait Oh, een traan die niet meer verder zakt Mijn man die aan jouw wand plakt Stop de tijd, dit is geluk Als ik nu doorga, bloeit het even, wordt het minder, gaat het stuk Stop de tijd veel wat ik hiervoor deed, wat er nog komt Waarom die vrouw zo naar me lacht, waarom mijn monitor zo bromt. Voor ik het door heb, kom ik weer neer Terwijl ik zou ze graag eens willen blijven zweven voor een keer Dat ik hier ben en jij hier bent Dat we gewoon gelukkig zijn voor een ontzettend lang moment Stop de tijd, dit is geluk Als we nu doorgaan, bloeit het even, wordt het minder, gaat het stuk Jasperina de Jong staat bekend om haar scherpe satire en veelzijdigheid. Het lied De Non zet op humoristische wijze een rolstoelgebonden non in de spotlights, met een knipoog naar conventies. De wandelclub bezinkt op luchtige wijze het simpele genot van wandelen, maar dan doorspekt met filosofische bespiegelingen. Dobbe, dobbe, dobbe is een speels-absurdisch nummer, typerend voor haar cabareteske stijl, waarin de menselijke eigenaardigheden worden benadrukt. Thank mm -hmm. Heen en gaan, een pakje cheque en nog iets anders in de handen. Ik nam het aan en dat was eigenlijk een schande, want roken was bij ons volstrekt niet toegestaan. Maar ach, ik deed het toch slotte hem ter ere, om nog wat vrezender te kunnen mediteren. En als ik stiekem wat gerookt had in mijn zaal. Altijd heel verheven visioenen Al gaf ik een keer Saar Cécile twee dikke zoenen Want een klein beetje getroebleerd was ik soms wel. Ze kwam des avonds bij me om het uit te spreken Ik was net bezig om een stikje op te steken En ik zei zus. Op een morgen bij de metten, dat ons opeens een vreemde lachbui overviel. Het werd steeds erger toen het eenmaal was begonnen, dat wel wat opzienbaarde bij de andere nonnen en bij het verpozen s middags in de kloosterhal.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 En ook de anderen waren dagelijks in extase Gelijk beschreven in de boeken die wij lazen Van zuster Hadewieg en Teresa van Avila En naar het leek zou dit nog lange tijd zo duren Want mijn nicht vroegje bleef steeds liever voor sturen Wat toen geschieden is heel lelijk en plat vloer.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 De moeder overste nam zelf een trek en zei: Roar! Van toen. Wij zijn dol op de bossen, Daar kunnen we hossen, daar kunnen we klassen. Wij zijn dol op de heide. Op de wijde. Geef ons de frisse weden, want je kunt er zo genieten zonder haar Heerlijke hunter. Wij willen geen nicotine, wij willen de mandoline van je pingele, pingelen, pingelen, pingele is zo fijn, niks pikken voor de lijn. Je moet dat clubje zien. Dal op een man, dal op een man. We zijn zo dol op een dolie. Wij zijn zonnige zussen. Wij zijn niet te kussen. deze zijn niet te kussen. Dat is onhygienisch. Onhygienisch in de natuur.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 zin, op een man, dal op een man, we zijn zo dal op een man dolie wij zijn dal op de meeras. We matten geen keras, we matten geen keras.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 Zien. Daar loopt een man, daar loopt een man. We zijn zo dol.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 Wij gaan van de zomer lekker nergens naartoe Niet meer over dobbe dobbe dobbe dobbe dobbe dobbe -do -do -do. Wou je echt niet weggaan? Wou je dan niet blijven? Het is misschien een beetje sloom volken kijken is, je geest verrijken, ja dat heb ik van me omdat, kan even goed, wel want die komen hier toch, ja, verrek dat is ook weer waar buitenlanders we kijken op het pleintje. goed, we blijven hier dus maar Laten we nou gaan slapen, wij gaan van de zomer lekker nergens naartoe. toe. Niet meer over toppen, toppen, is een goed idee hoor, ja. Dat dacht ik ook. Wel, het heeft ook nog een. Laten we nou gaan slapen, wij gaan van de zomer lekker nergens naartoe, niet meer overdag. Het Limburgse Klaaglied is een klassiek carnavalsliedje... van Martine Bijl uit 1977. Het lied is een speelse, maar ook ironische blik... op het Limburgse carnavalsleven... waarin de zangeres zich beklaagt over haar vader... die plotseling prins carnaval is geworden... en haar moeder die haar laat zwoegen. Het lied is een ode aan de Limburgse tradities... en de typische carnavalsgeest... met een vleugje, zelfspot en humor. Dit was Cabaret en Muziekvorm... van scherpe observaties tot ingetogen emoties vertellen het verhaal van het leven in al zijn facetten. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Ons vader is gekozen tot prins carnaval dit jaar. Dat is gek hoor, ach noedel, want het doet opeens zo raar. Tja, het is gewoon een heel andere man. Nou, voor mij is het een carnavalstiram.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 Die melen dagen niet, hij gaat gewoon op stap. En elke morgen lig je snurkend onderaan de trap. Die jongen maakt me vreselijk nerveus. Nou oh ja, ik ben natuurlijk veel te serieus. Want, Want mijn moeder komt me drachten en mijn vader uit mijn strech. Ik ben een frisse kruidkoek, maar je kniet uit die kan wel, Dat wel, waar zit me soms tot hier. Maar ik laat me toch niet kennen en ik zal er wel aan wennen. Ik blaas de op mijn toeter van papier. Maar ik doe het voor mijn vader zijn plezier. Ik heb ook nog een vriendin die, die bij de majorette zit. Nou, dat is wat voor jou, zei vader. Waarom word je ook geen lid? Nou, ben er dan geweest, maar één keer. En na die keer, toen hoefde ik niet meer. Zeg, ik moest daar zo marcheren, half in mijn bloed te gat. En toen durfde ze nog zeggen dat ik de ware geest niet had. Ik weet het wel, ik ben niet zoals zeeg. Ik ben anders hè, daarom hoor ik er niet bij. Want mijn moeder komt uit Drachten en mijn vader uit Maastricht. Ik ben een Friese kruidkoek, maar ik kniet uit uit dicht. Dat carnaval, dat zit me soms tot hier. Ik laat me toch niet kennen En ik zal er wel aan wennen Ik blaas dat op met toeter van papier Want mijn vaderland is toch uiteindelijk hier Doe maar jongens de buk erin Ja vooruit maar lui Zet hem op Gif en rook. De, de oceaan, aan een grote play. De vis die gaat maar zo niet dood. De zee is zo ontzettend groot. Dit gaat het snelst. En tijd het is geld, iets anders wordt te duur. Ja, maar dan, maar dan. Wij zijn baas in de natuur. De buk erin, ja vooruit maar lui, zet hem op. De laatste bomen gaan aan. als deel van een bestemmingsplan. Een stankgolf hier, een roetbolk daar. De industrie moet voort niet waargen. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 12 uur. Goedemiddag.